Een dag van nationale rouw vanwege het overlijden van oud-premier Berlusconi. Die dag is ook de uitvaart. Berlusconi krijgt een staatsbegrafenis. En de reacties op zijn dood zijn soms verrassend, vertelt correspondent Helene de Haans. Wat opvallend is, zelfs op links, bij mensen die het eigenlijk helemaal niet eens zijn met Berlusconi, die hem verguizen, wordt er in de reacties toch ook wel erkend? Dit is een politiek icoon in Italië, iemand die de geschiedenis van ons land heeft bepaald. Berlusconi kwam vaak in opspraak, onder meer voor de seks. Die hij hield toen hij premier was. En hij werd veroordeeld voor belastingfraude. De makers van de serie Mokro Mafia hebben de titel van de allernieuwste aflevering aangepast. Veel kijkers waren er boos over. De titel was namelijk Jezus aan het Kankerkruis. De makers zeggen dat het een quote was van iets wat dus in de aflevering werd gezegd. maar dat het uit de context is gehaald. De titel van de Mokro Mafia aflevering is nu aangepast naar De koning is dood, leven de koning. En veel mensen zullen dit wel herkennen. Ik moet heel erg van niezen, altijd. Ik krijg ook jeukerige ogen. En ik gebruik altijd heel veel zakdoekjes. Maar het heeft eigenlijk weinig zin, want het komt steeds weer terug. Ja, ongeveer 1 op de 5 Nederlanders heeft nu last van hooikoortsklachten. Komt doordat de lente heel nat was en grassen konden daardoor heel goed groeien. En nu is het weer warm en droog en vliegen die pollen je letterlijk om de oren. Ja, dat is eigenlijk vooral hopen op één ding, zegt deze hooikoortsdokter. Op het moment dat het regent hebben mensen meestal iets minder klachten en is wat rustiger weer bij ons. Maar daar kun je nog wel even op wachten op die regen. In de avond kun je het allerbeste binnenblijven, want dan zijn de meeste Pollen in de lucht, zeggen experts. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen hetzelfde als vandaag, maar dan een paar graden koeler. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de AWB verkeersinformatie. Ja, ja, ja.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 dus laten vertellen dat deze band um, zeer binnenkort een presentatie gaat doen in Volendam. En dat heet Het Gat van Nederland. Nederland. Juist, ja. BB. Uh, helemaal het goed, gat, uh, oh, vrienden. Het Gat van Nederland, ja. ja. Ik ben al uh, een paar weken geleden langsgelopen. Uh, 24 juni. Ja, ja, ja. 24 juni. Yeah. Ja. Dat is even kijken. Uh, zaterdag, zaterdag over of twee, twee weken. Ja, ja, ja precies. Uh, en wie stond er ook alweer in het voorprogramma? Nou En Kees Mayfield en Radio Dwars. Wat Kees Mayfield en ook. Ja. Kees Mayfield ook. Ja. Dat is wel een hele en een tijd. En een live vinyl set door Radio Dwars. Ook heel leuk. Radio Dwars, ja, daar heb ik wat van gehoord. Ik heb begrepen dat Jacob D. Edwards zelfs daar nog een setje heeft gedraaid. En, ja. en, en, en... en. L Lorem ook. Lorem ook, ja. ook <laughs> ja, min... maar Even wat voor mijn beeld vormen. Wat is Radio Dwars precies nu uh, voor een Ja, het is, het, is, het is zeg maar een eigen, gewoon een online, het begon als een online platform. Mm -hmm. Maar het idee is dat mensen zelf hun eigen platencollectie kunnen draaien. Yeah. Dus het is meestal op de uh, laatste vrijdag van de maand. Yeah. En het is gewoon te online te beluisteren op YouTube. Maar je kan het ook live kijken, het wordt meestal uitgezonden vanuit de PX. En dan meestal ja, zijn er gewoon vijf mensen... en die draaien iedere een uur. Mm. Of vier mensen. En uh, ja, dat is echt leuk. Want je, je hoort dan uh, de eigen persoonlijke muziekcollectie... van die mensen zelf. Ja. En dat is gewoon uh, ja, is heel, uh, heel interessant. Ja, want... Uh, degene die we net hebben gehoord... Saai Hollywood... Uh, Niels Buis zelf speelt ook uh, repertoire. Uh, ja. Over Niels Buis gesproken mensen. Hij is komende maandag... wordt wel uh, leuk. Keuzestress... Uh, maandagavond tussen 7 en 8... bij uh, vrienden... Kees Meijzer en Roy de Smet. Leuk. Mm, bij uh, de lokale omroep van Volendam uh, Hij is niet Zeldaam. van de radio af te slaan, hè, die jongen? Uh, die die, die, die, die Niels Baars niet of die andere twee niet? Ja, bij alle, alle minder. drie niet. Alle drie niet. Maar goed... Die zijn dan te horen. Maar wat is nou weer het leuke... He, als jullie de herhaling terug willen horen... Ja, dan, wordt dus keuze, dan wordt het een keuze maken. Want precies... Tussen uh, 7 en 8 horen we ah. jullie eerste uur en eerste set. Oké, okay. ah, ja. oh. zitten dan wel die twee nieuwe nummers in, hè? Kijk, dus ja, de keuze, ja, dat, dat, de, dat is de, keuzestress. De, de keuze is duidelijk, weet je. de ja. keuze is reus alleen. De, de, de herhaling, niet? weet je? Ja, dat, uh, uh, dat is uh, <laughs> goed. Um, dat dus. Grapje uh, nog, even, nog even over, gewoon over de muziek. Uh, hoe belangrijk... en dat is uh, ik, ik gooi hem even in de groep. En dan mogen jullie er uh, uh, zelf een antwoord op geven. Wie, wie ook wie dat wil doen. Maar hoe belangrijk is... ook een akoestische setting kunnen spelen... voor jullie? Oeh. Ja. <laughs> ja, ja, ja, ja, hoe belangrijk is dat? Hoe belangrijk ja, vinden jullie dat zelf? Ik vind het persoonlijk wel heel leuk. Want... Ja. Uh, ja, als je het gewoon van een gitaarpartij ziet. Uh, ik speel vooral riff, weet je. En ja, ja. Uh, korte stukken. En dat omzetten in akoestische vorm, zeg maar, gewoon met akkoorden. Dat is voor mij persoonlijk wel leuk om uit te zoeken, zeg maar. Ja. Kijk hoe het werkt met de band. En, uh, dus ja, ik vind dat wel leuk. Ja, ja, ik denk dat het wel leuk is om soms onze liedjes in een ander daglicht te zien. Mm -hmm. Maar ik denk dat we natuurlijk allemaal veel liedjes ja, gewoon elektrisch ja, zijn spelen. Ja, dat snap ja, ik. Maar is het, het, het kan, uh, er is hier wel eens een band geweest genaamd Minor Citizen. En die zeiden op een gegeven moment van ja, als wij gaan spelen. Het is een, het is een redelijk uh, alternative rockbandje. Uh, we hebben ze gezien tijdens de Rob Ack, ooit, ooit. Ze hebben met de popronde nog eens een keer meegedaan. En die zeiden van ja, als we in een kroeg komen... dan moeten we ook... ja dan kunnen we niet in een volle setting uh, wel eens spelen. En dan moeten we toch ons aanpassen. Is dat, geldt dat voor jullie ook zo'n beetje? Of kan dat uh, nee. ook een rol van uh, betekenen? <lacht> of hebben jullie ja, het, dan zo de zalen uitgezocht? Uh, van, uh, dat het, dat niet ge hoeft. het gebeurt wel eens, maar ja. De, ja, dan doen we het gewoon. Maar het, ja, zoals ik al zei, we spelen gewoon het liefst gewoon... Elektrisch, gewoon voeland. Lekker hard. Yeah. Lekker hard. hard, Lekker hard. Stampend publiek. Ja. Gaat dat in het gat van Nederland ook zo plaatsvinden? Lekker hard, zeker ja. weten. Right. <laughs> dat ze het in Marken nog kunnen horen. Ja, zeker. Uh -huh. We hebben onze banger set uh -huh. al klaar. Oh, dat komt helemaal goed. Wat, wat, wat zeg je, William? We hebben onze banger set al klaar. Dus uh, okay. Dat komt helemaal goed. Oké, okay, dus dat, uh, dat is wel duidelijk. Uh, want ik ben ook nog eens een keer uh, tijdens... Uh, nee, net na uh, de EP-release van Jacob die Edward in Lennens geweest. Maar dat vind ik nogal uh, erg krap, want daar hebben jullie wel een keer vrede op op gedaan. Ik uh. daar ja, hebben we onze EP gereleased. Ja. Ja. ja, met ja, de ook. Dat is uh, spelen op uh, krachtjes bier, zeg maar. Ja, ja, ja. Dat was wel en dan nou hopen dat, dat het krachtje niet ja, is. Zoals het and <laughs> he? ja, Rock'n'roll. Rock dat, rock dat, dat is precies wat we willen. Ja. Ik vind het trouwens wel een uh, leuke sfeer hangen daar. Want uh, voilà. ja, het heeft uh, te maken met uh, de, de Beatles. Want, uh, mm -hmm. Daarom is het ook daarnaar uh, uh, ja. daar nou vernoemd. Yeah. Mm -hmm. ja. uh, over de Beatles gesproken dan. Uh, hebben jullie er zelf wat mee met de, met de Beatles? Of niet? Ik wel. Ja, ik wel. Ook, ik ook hou heel van heel de Beatles. Ja? Ja. Ja. Ja. Uh, wat uh, spreekt jullie dan zo aan bij de FAB voor? Ja, ja, weet je, wat, wat is er nog niet gezegd over de Beatles, weet je? Nou, dat, uh... Misschien uh, dat je er nog iets aan toe weet ja, te voegen. Ze, ja. zijn gewoon, ze zijn gewoon geniaal en ze hebben gewoon fantastische nummers, melodieën. Briljant. Ja. Briljant, ja. Weet je, uh -huh. Alles wat er al vijftig al jaar over de Beatles wordt gezegd, dat, dat, is, dat is gewoon zo, weet je. Ze zijn gewoon uh -huh. fantastisch. Ja, ik uh, kijk ook Tim aan. Want, ja, Tim is niet uh, zo liefhebber. Uh, nee. <laughs> nee, maar uh, ken jij de bassist van uh, de Beatles? Was dat nou die Harrison? Ja, ja. ja. ja, dus, ja. Dus, uh, dus, it, dus het is niet zo dat er op een gegeven moment... als jullie zo'n uh, carrière een vlucht neemt... Dat, uh, dat, uh, want dat heb ik me laten vertellen. McCartney en Lennon die zeiden... schrijf jij nou ook eens een keer wat? Want als we ooit nog eens een keer stoppen... dan heb je ook uh, royalties. Dus ik weet niet, maar... Wordt het niet tijd dat je dan ook ja. nog even een Lorem Ipsum nummer schrijft? Nou ja. nou, als dat op een gegeven moment... Dan We, Peter en in. ik wisselen in principe altijd alles af. Ja. Oh, ja. qua ja. En uh, ik, ik, de, de band waar ik voor zat... Uh, Shoutout Brosnev. Ja, ja, Brosnev. Wat? Zeg je nou? Brosnev. Brosnev. Ja. En daar schitterde Tim met zijn ja. songwriters. Uh, ja. Ja. Ja. En ik niet alleen, Peter ook. <laughs> <laughs> uh, Schouder, schouder, schouder. Ja, nog iets. Uh, nou heb ik begrepen ook uh, dat Jacob die Edward met jou, Michel, ooit nog eens een keer in een band heeft uh, gezeten. Ah oh ja, dat klopt. Ja. Uh, ja. Uh, maar hoe lang is dat? Uh, uh, en met, dan wil, met, Will, met Will ook. Met William ook. Mm, uh, die, die, jullie zaten met, met z'n drieën bij elkaar in één yeah. uh, band. Ja, met een uh, bassist en nog een guitariste. Wat was toen uh, een beetje de uitgangspunt van die band? Ja, bestaat niet meer, maar. Uh, dat is <laughs> een hele goede <laughs> vraag. Ja. Nee, nou, weten de, jullie dat nog het, een het beetje? Het was uh, oprecht. Uh, het was wel echt gewoon een goede band, zeg maar, qua wat we samen ook hadden geschreven. Hm. Het komt zover. We hadden best wel wat eigen nummers. En. Ik was er ook best wel tevreden mee. En net voordat we het wilden opnemen. Toen uh, viel de band uit elkaar. Uit elkaar. Dus, uh, maar ik, was toevall ik had toevallig laatst nog over met... Uh, met, met, met Jack. Van, ja, ja, ja, dat is Jacob ja, goed, ik ja. Wel die... Ja, ik kwijt altijd of ze artiesten moeten <laughs> nou, moet zeggen of ze gewoon... Nou, maar, uh, gewoon maar ja, gewoon, ja. gewoon We hadden gewoon ja. het ja, ja. over ja. van... Uh, oh my god, weet je dat liedje nog? <laughs> weet je die tekst <laughs> ja. nog? En toen gingen we het samen gewoon zingen. Ja. en dat was echt van... Eigenlijk moeten we hier nog wat mee. Hè. Maar ja. oh, wie weet, wie weet. Maar misschien is het wel een heel leuk idee... om dat nog eens een keer uit te gaan werken. Who knows. Ja. Ja, want ja, dat uh, is. A, few covers. Nou ja, dat zou het <laughs> allemaal kunnen natuurlijk. Maar uh, bij, bij de EP-release van Jacob die Edward mensen Toen heeft hij uh, een cover gedaan. Komen weer terug uh -huh. bij die Beatles. De Beatles. <laughs> kwam, hij bij jou, kwam hij bij jou uit? Michel uh, ja, speelde die. Ja. Dat vond ik wel leuk. Dat vond ik ook leuk. Ja. Ja, want ik had ook gezegd... Of nee, Het was zo, het liedje ging aan in Lennons toevallig. Ja. En toen zei hij van, uh, dit is echt uh, weet je, een mooi liedje. Ik zei ook, ja, het is mijn favoriete Beatles nummer. Toen zei hij, heeft ooit iemand die voor je gespeeld? Dus ik zei, niet echt eigenlijk. Nee, niet dat ik me kan herinneren. Toen zei hij, nou, dan ga ik het bij mij ep release, ga ik die spelen. Ja. Dus, uh, <laughs> maar hij is sowieso wel een klein beetje een held, die Jacob die Edward. Want uh, hij was vorig jaar hier ook... Uh, hij is dit jaar ook geweest, maar vorig jaar ook... En dat was in het licht van de release van Francis Alban Blake. En toen hadden wij bekokstoofd van... ga jij een nummer kofferen van Francis Alban Blake? Dat heeft hij toen gedaan. Uh, More is not the answer, die heeft hij toen uh, gedaan hier. En op het moment dat wij dat als verrassing wilden inkeilen... wie kwam er weer tussendoor? Mijn grote vriend Kees Meijsen... die zei van... Wat ja, ik ga iets koffer. Ja, je gaat het <tomstilbrief> gras... voor mijn go goede voeten weglopen Maar goed. Ja, toen toen kon, ik het, uh, kon ik het prijsgeven. Want dat was de bedoeling ook van... Ja, uh, ja. Uh, ja. Goed. Uh, uiteindelijk uh, is dat gebeurd. Uh, wat vinden jullie daarvan? Van het uh, materiaal wat... Uh, nou ja, Frank heeft het uh, uiteindelijk uitgewerkt. Maar Francis Om Bleek... is natuurlijk hm. van met nodige mysterie omgeven. Ja. Uh, goed bedacht? Ik uh, was bij de EP-release en uh, het was meer echt een ervaring dan een uh, show. Een reis? Het was, ja, het was meer een reis. Uh, ja. Volgens mij was jij de reis. Ja, Rijker ik was er ook. Dat was de ja, eerste, keer dat, jaar jaar was de eerste keer dat ik die, nou, kreeg ik die EP kreeg ja. van, van jou nog. Dat was echt ja. een soort uh, spirituele... Yeah. Uh, awakening. Ja, want... Uh, uh, <laughs> ja, ja, nou, zoiets zoals dat, Awakening. Want, uh, Jacob Dieet wordt... Er was een week van tevoren... stond hij ook met zo'n belletje... en deed uh, ja, ja. hij ook al, al... al die rituelen. Maar uh, ja, het had wel ja. wat. natuurlijk. Um, we gaan zo weer uh, uh, verder praten. Uh, nou, spelen zelfs nog. Want ja, er moet ook nog gespeeld worden. Drie nummers uh, die zo dadelijk uh, gaan komen. Maar we gaan eerst nog even twee nummers laten horen. Eerst... Femke, die moeten jullie wel wat kennen. Want ja, dat klopt. Ja, want uh, die uh, heeft uh, vorige week een, een nieuwe single uitgebracht. En dat is het nummer wat je gaat horen. En daarna hoor je Notilist. Zegt jou niks, hè, Michael? Nee, nee. Uh, maar die heeft aan de Night-editie van de uh, Rope wordt uh, meegedaan. En was daar als winnaar uitgekomen. Maar die ga je straks horen achter deze Femke met Roses Nice Don't miss me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 in het huiswerk door, want door de weeks ben ik druk met school Maar je kan ze vertellen dat ik niet zomaar stop Zit nu midden in die droom, maar ik droom alsnog Notulen weer gemaakt, telefoon staat vol Maar soms heb ik genoeg, dat is logisch toch?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 Vorige week was hij hier, deze notulist. En uh, we waren, Marcus en ik, uh, toch wel een, uh, een beetje in een wat balorige bui. Want dan hadden we zoiets van, oké, okay, hij komt in de studio. Dat betekent dus dat we op moeten letten met wat we zeggen. Want alles wordt vastgelegd. Nou, uh, het is ook eigenlijk een beetje het uh, verhaal van notulisten. Hij uh, bekijkt de wereld door zijn ogen en uh, dat legt hij allemaal vast. En uh, daarom heet hij ook notulist. Um, wie niet gaat notuleren, dat zijn Michel en Peter. Dat is misschien een slecht bruggetje in, uh, in de richting van wat ze dus nog gaan doen. Um, want uh, nou ja, het is een beetje de setting zoals we ze afgelopen zaterdag... bij de speeltoren hebben kunnen zien. Maar toen uh, uh, waren er andere nummers uh, ten gehoor gebracht. Ik weet niet of jullie deze stiekem ook hebben laten horen. Volgens mij wel, hè? Ja, Zie, ja, dat bedoel ik. Dus... Uh, ja, want, want uh, als, we, als we dus goed hadden opgelet, dan hadden ze ook dit nummer uh, al gespeeld zaterdag ten tijde van kaaspop uh, bij het Pierce Songwriters Guild dan moeten we het zo ook nog even over hebben over het uh, Pierce Songwriters Guild um, Dit is het nummer wat uh, uh, de helft van Lorem Ipsum uitvoert en het nummer dat heet Poison Ivy Where we used to laugh It feels like I'm foreign Feels like I'm dying inside The weeping tree is losing its leaves And there's film enough But nothing to be seen Poison ivy burning my hands Petals in my mind Petals in my bed Cause these roses die My body and spirit Burn Uh, meer applaus uh, dan alleen het uh, beschaafde jazzapplausje. wat Marcus en ik uh, hier uh, nog uh, wel eens uh, proberen te doen. Um, maar inmiddels uh, neemt nu ook uh, de tweede helft uh, plaats achter de instrumenten. Dus ook William en Tim zijn weer in beeld. Dat uh, betekent altijd dat, uh, dat er ook nog weer een kleine aanpassing uh, moet worden gebeurd uh, aan de camera. Want, dan, uh, want we moeten ze alle vier wel weer in beeld hebben in, in dat opzicht. Um, dit is een echte. Lorem Ipsum klassieker. Want uh, zo kunnen we hem eigenlijk wel noemen. Vorig jaar is hij uitgebracht op de eerste EP titelloos. Eigenlijk uh, gewoon Lorem Ipsum. Zo heet die, die EP. Ordinary. Ga je nu horen. Yes. time. <laughs> En dan hebben we natuurlijk nog een, uh, een uitsmijter. Maar dat is ook een single geweest. Ook bekend. Maar die stond op EP2. En mm -hmm. vorig jaar speelden jullie hem als nieuw nummer destijds. Ja, dat vond ik uh, wel heel erg uh, leuk. Um, wat Zandvoorters uh, wel een beetje hebben met... Want er zit soms de Zandvoortse horeca die, uh, die zwermt dan uit. En treffen we elkaar ergens even op een, een of andere Thaise eiland. Maar Van Damme heeft dat ook... En die komen elkaar op een camping ergens tegen. Daar gaat dit nummer over. En dat heet Sanguli. Yeah. Lorren, we gaan straks nog even met ze verder praten. Maar eerst gaan we onze blik vooruit werpen... want er is nog, nog wat meer te doen deze maand hier bij ons. Ze zijn ook bezig om hun EP te, te releasen. Dat willen ze ook met een release show doen. De band schijnt hier ook uit de buurt te komen, uit Haarlem zelfs. Moving heet de band en het nummer dat heet Open Your Eyes. Does it seem just something, felt just something new? Oh my world, why's she dancing all along? Is it cause she's made of something, made of something new? My I'll pick you up Fire Thoughts. Uh, ja, dat is een beetje een uh, vriendelijke reminder... in de richting van uh, degene die naast mij staat. Want ik krijg een paar foto's van hem. Uh, dus, uh, en uh, die was... Wat was het? 29 mei was dat... Uh, toen zij afstudeerde. Met Club Daybreak. Malou. Ja, daar ben je... 31, 31. Ja, nou ja, een, ja, inderdaad. 31 ste Ik moest hem bijna in tweeën delen. Want ik uh, had een uh, verhaaltje... in uh, Patronaat met... <laughs> Uh, poep, poep, poep, poep. Uh, Lilith Merlo en jij stond uh, plaatjes te schieten in de bitterzoet. Ja, ik zeg heel onheerbiedig plaatjes schieten, maar... Ja, Goed. Ja, het Digitale plaatjes. Uh, ja, ik zit even met, uh, met, uh, met Michael Beers... even uh, half te praten. Maar ondertussen uh, zitten de, de leden... van Lorem Ipsum als een stel... van uh, Raad van Bestuur... van FC Volendam ja. tegenover mij. Van, uh, ja, ja, dat <laughs> we hebben ruzie met Jan Smit. Oh, is dat zo? <laughs> <laughs> hebben jullie de aandelen overgenomen... van ja. FC Volendam? Ja. Ja. ja, wij zingen het volgende volk... Het oh. uh. <lacht> volkslied. Het volkslied. Het ja. clublied. Goed, het clublied. Even, uh, want uh, vorige week, uh, afgelopen zaterdag is het zelfs nog, het is nog niet eens een week geleden. Uh, bij Kaaspop stond dus de Piers Songwriters Guild met een eigen podium. Dat hadden we nog wel wat voeten in de aarde, want uh, daar hebben we net uh, helemaal aan het begin van deze uitzending <lacht> nog over gehad. Uh, met uh, mensen die uh, dan ineens in de knoop kwamen te zitten met een workshop salsa. Maar goed, uh, daar hebben jullie... Daar recht ook niks van aangetrokken. Nee. Um, maar Pierre Songwriters Guild, hoe belangrijk is dat voor jullie? Wie kan ik daar het woord over geven? Um, ik heb er vroeger, toen ik wat uh, jonger jonge was, <laughs> ja. heb ik daar uh, wel vaak aan meegedaan. Mm -hmm. um, en ja, Het was best wel belangrijk eigenlijk, gewoon ook om meer zelfvertrouwen te krijgen op het podium. En uh, ook zeker voor het ...krijgen van commentaar of zo. Of ja, van feedback advies. noemen ze feedback. Een hele mooie... Ja, want normaal gesproken krijg je dat niet echt... ...als je uh, in een bar of zo speelt. Meestal alleen de, de goede positieve dingen. Ja. Maar met het Singer songwrites ...is het wel meestal echt... Uh, ...ook dat ze je advies geven wat je beter kan doen. Ja. Zeg maar. ja. Dus als je, als je daar behoefte aan hebt... ...dan is dat... Heel ...een raar. handig platform. Ja, ja. Um, maar het, uh, ik, ik heb me laten vertellen, er is ook af en uh, er is echt uh, wel een serieus traject. Uh, wat dan, dan uitgezet uh, wordt. Voor mensen die dan later met een, uh, met een band aan de slag uh, willen, in dat opzicht. Tot? Ja, dat, uh, je bedoelt, dat, dat is wat, niet een Pier songwriter's guild, maar ja, meer een uh, band, band komt. Ja, dat, uh, dat hebben wij ook gedaan. Ja? En morgen heb je in de uh, PX ook een avond, uh, wat een beetje een soort van open avond is voor. Het starten van bandjes mm -hmm. in de PX. Ook een beetje met een mee de bandcoaching. Ja. Doen we ook al mee. Ja. Ja. Dus wij gaan iets van drie liedjes uh, spelen. Gewoon uh, met ja, best wel een goede line-up eigenlijk. Van ja. uh, andere Volendammer artiesten en band. Ja. En dat is dan echt om uh, de jongeren zeg maar, enthousiast te krijgen over het uh, spelen in de band. Ja. Um, volgende week, dan hebben we hier een uh, historisch Grand Prix weekend. Maar ik ben uh, gevraagd om toch ergens op zaterdag 17 juni weer bij de Pius te komen, want dan uh, 16 en 17 juni is er ook iets bijzonders bij jullie in Volendam, want we kennen natuurlijk uh, allemaal uh, het, het populaire werk uh, van uh, de drie J's, uh, Nick en Simon en bijvoorbeeld Jan Smit, maar er is ook nog een andere kant en dat wordt op 16 en 17 juni gedaan in de piers. Ja. Doen jullie daar ook aan mee? Zeker weten. Zeker weten. Op ja. zaterdag spelen we. Ja, dan ben ik er ook. Dat wordt. Ik, ik, zie hey. vaker, ik zie jullie vaker als mijn uh, kroegmaat. Uh, <laughs> ja, ja. dus, dus ja, jullie spelen volgende week uh, daar ook. Ja. Ja. Ja. ja, het is wel leuk. Want er uh, is echt uh, een flinke line-up. Ja, uh, met wel. allemaal gewoon leuke Von acts. En, uh, hm. ja, ik ben zelf eigenlijk ook zeer benieuwd, ik mm -hmm. ja. ja, ik ook. Leuk. Ja, dus twee dagen. Dus ook wel gewoon een goed gevuld uh, programma. Ja. Uh, is Vallen dan ook, uh, ook zo'n soort dorp? Hè? Dus ja, uh, muziek speelt een belangrijke rol. Laten we dan nu even in jullie uh, kring even uh, blijven. En niet uh, even naar de andere kant kijken, maar meer naar, naar jullie. Is er, kun je eigenlijk al een beetje gaan spreken van... nou, er is toch wel een soort van alternatieve... Uh, Muziekcultuur aan de gang in uh, Vollendam. Nou, het is ja. wel echt aan het groeien nu, vind hmm. ik wel. We zijn nu echt. Uh, ik denk sinds we, toen, toen wij begonnen, zeg maar vier jaar terug. En toen had je eigenlijk alleen. Ja, nou, niet alleen, maar had je niet echt heel veel uh, bands, acts of. Nou, vooral bands eigenlijk. die ja. eigen muziek maakten. Eigenlijk vooral, alleen maar Alaska and the Line, zover ik het een uh, beetje weet. Ja, maar ja Alaska and the Line was toen eigenlijk ook al. Die maakte niet echt meer. Weet je, die. Ja. Je zoals Frank zelf natuurlijk wel ja. en nu is Paul zelf, zelf ook solo, ja. trouwens een fantastische album ook. Mm -hmm. Maar um, ja, echt jonge mensen, zeg maar, die echt weer, weet je, jongens of meiden van 18, 19, 20 die instrumenten pakken, dat, dat was eigenlijk niet meer zo. Hm. En dat is nu, de laatste jaar, ja, zie je het, ja. het echt weer terugkomen. Dat is ja. wel echt super leuk om te zien. Ja. Uh, daar, vrucht, uh, daar plukken jullie ook uh, de vruchten van, want ja. uh, ik zag ook iets uh, voorbij komen. In een Engelse pub in de hoofdstad. Dat is volgende maand. Nee, dat is ja volgende maand. Yeah, dat is ja, in juli. Yeah. London Calling, baby. London Calling. Dus de clash, jongens. Ik heb mijn klassiekers <laughs> al een klein beetje. Dus. <laughs> Maar uh, hoe is dat uh, gegaan eigenlijk? Uh... Nou, ik had gewoon toen onze EP, uh, tweede EP, uitkwam... Heb mm -hmm. ik heel veel... Uh, deze stang zit precies voor jou gezegd. Ja. Uh, had ik heel veel, uh, ja, vooral radiostations, labels... Gewoon oh. Eigenlijk iedereen die iets met muziek te maken heeft... Gewoon een bericht gestuurd. Mm -hmm. uh, en toen dacht ik, ja, laat ik het ook gewoon in het buitenland doen. Weet je, uh, who knows... En ik denk dat toen iemand die een pup eigenaar kende... of misschien ook pub-eigenaar was, mm. uh, dat toen heeft ontvangen. En toen dacht van, nou, ah, leuk, bent die gaan we boeken. Dus toen uh, kregen we een berichtje van, uh, zouden jullie willen komen spelen? Helemaal goed. Ja. Ik vond het weer leuk dat jullie geweest waren. Wij vonden het ook heel <lacht> leuk. is Een eer, ja. Ah, we, uh, we gaan hem afsluiten. Uh, hier is Boy Cry met Control. Ik kreeg dit een tijdje terug al binnen. Het is uitgebracht op Enroute Records. En degene die dat mij gemeld had heet Björn. Nou, ik vind het heel erg mooi. Dat sowieso. Casual heet het. Die band, ik weet toch bij God niet waar het vandaan komt. Ik heb hem gemeld, maar ik heb nooit meer een antwoord teruggekregen. Dus dat is dan heel erg leuk. Dit is vandaag uitgekomen. Something to say. Nederlandse band dus. Het, het, het heet dus Casual. Daarvoor hoorde je Boycry. En dat is een uh, band die Marcus en ik nog uh, kennen... van de Rob akna woord van vorig jaar. Um, ja, dan hebben we... Dat is altijd leuk uh, dat we dan uh, de boel uh, lopen te plagen. Want, dat, uh, want op een gegeven moment zegt uh, Michel... van uh, ja, wanneer ga je die draaien? Want het uh, vindt uh, Jan heel belangrijk. Dus, uh, uh, en Jan is blanco... En dat heeft alles te maken met uh, een nieuwe productie. En uh, Lorem Ipsum heeft er nog helemaal niks mee te maken. Maar Michiel is lekker heel geheimzinnig uh, zo van. Haha, ik, heb, uh, ik heb iets uitgebracht. Uh, en die andere drie die zeggen van. Ja, hoe zit dat dan? Nou, die ga je, dat ga je dus nu horen. Uh, dat is ook meteen de afsluiting van deze alternatieve fan van vandaag. Uh, de nieuwe single dus van Mich, Want zo moet ik het zeggen. Give. You give what you got to give. Dat is uh, de strekking van het hele verhaal. Die ga je dus horen tot aan het nieuws van 10 uur. Ik zeg, tot volgende week. Dag hoor. In the front